De tweelingbroers. In Afrika werd lang geleden eens een tweeling geboren. Het waren twee jongetjes en allebei waren ze even knap om te zien. De moeder moest er lang over nadenken voor ze twee even mooie namen had bedacht. Want ze wilde de een tegenover de ander niet tekort doen, al was het dan maar met een naam. Ten slotte noemden ze de jongens Luemba en Mavungo. Op de avond van de dag dat de kinderen waren geboren, toen de zon net achter de bomen was verdwenen, kwam er een tovenaar bij de moeder op bezoek. Hij gaf haar twee ronde platte steentjes en zei, deze steentjes moet je aan een band om de hals van je kinderen hangen. Het is een talisman die hun geluk zal brengen. Als ze later groot zijn, moet je ze vertellen dat ze ze nooit mogen afdoen. De twee jongens groeiden op tot knappe sterke jonge mannen. De moeder deed wat de tovenaar had gezegd en zei tegen de jongens dat ze de talisman wat er ook zou gebeuren nooit mochten afdoen. Op zekere dag vatte Mavungo het plan op om de wijde wereld in te gaan. Maar ik heb niets om je mee te geven, zuchtte zijn moeder. We zijn verschrikkelijk arm. Dat hindert niet, antwoordde Mavungo. Ik heb toch mijn talisman? Het wordt tijd dat hij is bewijst dat hij me werkelijk geluk brengt. Maar Fungu nam afscheid van zijn moeder en zijn broer en vertrok in de richting van het bos. Op een open plek ging hij even zitten. Hij plukte drie grassprietjes, drukte de langste spriet tegen zijn talisman en zei, verander in een paard. Toen pakte hij het middelste sprietje, drukte dat tegen de talisman en zei, verander in een geweer. En toen hij het kortste sprietje tegen de talisman drukte, zei hij... Verander in een mes. Daarna gooide hij de drie grasprietjes op de grond. Het volgende ogenblik stond er een snuivende schimmel voor hem... met een goudgeel leren tuig. Mavongo zag dat er een geweer over zijn schouder hing... en dat er een mes tussen zijn gordel stak. Mavongo was tevreden. Als dat geen goede talisman was... hij sprong op het paard en reed het bos in. Maar toen hij een eindje had gereden, merkte hij dat zijn maag begon te knorren. Hij raakte de talisman aan en zei... Ik heb honger, zo kan ik niet verder. Nauwelijks was hij uitgesproken of er lag op de grond voeren met heerlijkste eten. Maar Fungu at zoveel als hij van zijn leven nog niet had gegeten. Toen strekte hij zich uit in de schaduw van een boom... en sliep tot hij wakker werd van de roep van een vogel vlak boven hem. Ik moet zien dat ik onderdak krijg voor de nacht, dacht Mavungu terwijl hij zijn ogen uitwreef. Hij sprong weer op zijn paard en reed in de richting van de rivier waar een groot dorp lag. Het duurde niet lang of Mavungu had het dorp bereikt. Hij hield zijn paard in bij de oever van de rivier om het dier te laten drinken. Dicht bij de plaats waar hij stond waren de dochter van het dorpshoofd en haar vriendinnen bloemen aan het plukken. De dochter van het dorpshoofd was een knap meisje dat veel aanbidders had. Maar ze had ze allemaal afgewezen. Toen ze Mavungu zag, wist ze ineens heel zeker dat hij de man was met wie ze wilde trouwen. En ze holde naar haar vader om hem te vertellen dat ze de man van haar dromen had gevonden. Het dorpshoofd liet Mavungu bij zich roepen en omdat hij de jonge man wel geschikt vond, gaf hij al gauw zijn toestemming voor het huwelijk. De bruiloft werd met veel pracht en praal gevierd. Overal in het dorp was het feest. Mavungo vond dat hij het buitengewoon had getroffen. Tevreden liep hij rond in het mooie huis dat het dorpshoofd hem en zijn vrouw had geschonken. In een van de kamers hingen drie spiegels die met doeken waren bedekt. Waarom hangen die doeken over de spiegels? vroeg Mavungo aan zijn vrouw. En ze antwoordde, omdat het bijzondere spiegels zijn... Het is heel gevaarlijk om erin te kijken. Maar Mavungo was niet tevreden met dat antwoord. Hij was erg nieuwsgierig en drong erop aan dat de doeken zouden worden weggehaald. Toen de doek van de eerste spiegel was afgehaald, zag Mavungo in het glas de huizen en de straten van het dorp waar hij geboren was. In de tweede spiegel zag hij de dorpen waar hij doorheen was gekomen tijdens zijn reis. De derde doek mogen we niet weghalen, zei de jonge vrouw van Mavungo angstig toen hij naar de derde spiegel liep. Daarin zul je het dorp zien waaruit je nooit zult terugkeren. Maar Mavungo wilde niet luisteren. Met een ruk trok hij de doek weg. Hij staarde naar het lichtende vlak voor hem en diep in zich voelde hij een hevig verlangen opkomen om naar dat dorp te gaan. Ik moet erheen gaan, zei hij tegen zijn vrouw, die verstard van angst had toegekeken. Wees niet bang. Mijn talisman zal me beschermen. Zijn vrouw probeerde hem nog tegen te houden, maar Mavunko lachte, sprong op zijn paard en reed weg zonder nog naar haar om te kijken. Dagenlang reed de jonge man door bossen en velden. Eindelijk bereikte hij het dorp dat hij in de spiegel had gezien. Vlak bij de eerste huizen zat een oude vrouw met een gerimpeld gezicht tussen twee hopen stenen. De ene hoop bestond uit witte stenen, de andere uit zwarte. ''Kunt u me aan vuur helpen voor mijn pijp?'' vroeg Mapungo aan het vrouwtje. ''Stap van je paard en kom hierheen'' zei de oude vrouw. Mapungo sprong van zijn paard. Hij liep naar het oude vrouwtje toe en stak zijn hand uit om vuur te krijgen. Maar zodra hij de hand van de oude vrouw had aangeraakt, veranderde hij in een zwarte steen. En waar eerst zijn paard had gestaan, lag een witte kei. Glimlachend rolde het vrouwtje de zwarte steen naar de hoop zwarte stenen en de witte steen naar de hoop witte stenen. Intussen hadden Luemba en zijn moeder zich afgevraagd waar Mavunko was gebleven. Ik denk dat ik hem mag gaan zoeken, moeder, zei Luemba. Maar ik heb niets om je mee te geven, zuchtte zijn moeder. We zijn zo verschrikkelijk arm, dat hindert niet, antwoordde Louemba. Ik heb toch mijn talisman? Het wordt tijd dat hij eens bewijst dat hij me werkelijk geluk brengt. Hij nam afscheid van zijn moeder en vertrok in de richting van het bos. Op een open plek ging hij even zitten. En net als Mavungu wenste hij zich een paard, een mes en een geweer. Hij sprong op het paard en reed het bos in. Toen hij een tijdje had gereden, kwam hij bij het dorp waar de vrouw van Mavungu nog steeds om haar man treurde. Nauwelijks was hij het dorp binnengereden of de mensen begonnen te juichen. Ze dachten dat hij Mavungu was die teruggekeerd was uit het dorp. Het nieuws dat de echtgenoot van de dochter van het dorpshoofd was teruggekomen, ging als een lopend vuurtje door het dorp. En hoewel Luemba probeerde uit te leggen dat Mavungu zijn tweelingbroer was die sprekend op hem leek. ...namen ze hem triomfantelijk mee naar de dochter van het dorpshoofd. Ook zij was ervan overtuigd dat haar man was teruggekomen. Het lukte Luemba niet om haar te laten geloven dat hij de tweelingbroer van Mavungu was. En dat hij was gekomen om zijn broer te zoeken. Er werd een groot feestmaal aangericht om zijn terugkeer te vieren. De lust om in spiegels te kijken is je zeker wel vergaan, zei de prinses glimlachend toen het feestmaal was afgelopen. Integendeel, antwoordde Louemba, die wel begreep dat de spiegels iets te maken hadden met de verdwijning van zijn broer. En hij liep naar de eerste spiegel toe, trok de doek eraf en zag het dorp waar hij was geboren. Bij de volgende spiegel zag hij de dorpen waar hij onderweg was langsgekomen. En bij de derde spiegel zag hij het dorp waaruit niemand ooit terugkeert. En toen wist hij dat hij daar zijn broer zou kunnen vinden. Zonder nog tijd te verliezen nam hij afscheid van de dochter van het dorpshoofd... sprong op zijn paard en reed in één keer door tot hij bij de plaats was gekomen... waar het oude vrouwtje tussen de twee hopen steen zat. Heb je een vuurtje voor mijn pijp? vroeg Luemba. En het oude vrouwtje antwoordde, stap van je paard en kom hierheen. Luemba sprong van zijn paard en ging naar het oude vrouwtje toe. Maar in plaats van zijn hand naar haar uit te strekken, gooide hij zijn talisman naar haar toe. Het volgende ogenblik verdween de oude vrouw met een akelige gil in een spleet die in de aarde was gekomen. Toen raakte Luemba met zijn talisman alle stenen aan. De zwarte stenen veranderden in jonge mannen... en de witte stenen in paarden. Zo kwam ook Mavungu tevoorschijn. En toen de tweelingbroers elkaar zagen... kwamen er tranen in hun ogen van ontroering. Ze begroetten elkaar vol vreugde... en reden toen terug naar het dorp... waar de vrouw van Mavungu wachtte op de terugkeer van haar man. Het feest van de hereniging duurde tot diep in de nacht. En niemand hoefde bang te zijn... Voor een nieuwe verdwijning, want de drie spiegels waren spoorloos verdwenen.